8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Akkoord over toezicht op Europese banken. Ook landelijke huisartsenvereniging tegen verplicht EPD. En pleidooi voor vrijwillig toezicht bij afsteken vuurwerk. De ministers van Financiën van de 27 EU-landen zijn het vannacht eens geworden over een toezichthouder op de bankensector. Er is 14 uur over vergaderd. Vooral Duitsland en Frankrijk waren het niet eens. Duitsland wilde dat de toezichthouder alleen de grote zogeheten systeembanken zou controleren. Maar Frankrijk pleitte voor toezicht op alle banken in de eurolanden. Afgesproken is nu dat bijna 200 grote banken met meer dan 30 miljard euro op de balans onder toezicht komen te staan. De toezichthouder krijgt ook het recht om in te grijpen bij kleinere banken. De regels en voorwaarden worden naar verwachting voor 1 januari opgesteld. De toezichthouder zou dan volgend jaar actief kunnen worden. De Landelijke Huisartsenvereniging is tegen de verplichting om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier. De huisartsen willen pas meewerken als de zorgverzekeraars afzien van de verplichting. In de overeenkomst die het LAV tot nu toe had met de zorgverzekeraars... was bepaald dat huisartsen op vrijwillige basis aan het EPD meedoen. Maar veel huisartsen zeggen contracten te hebben gekregen... waarin staat dat deelname in de toekomst niet vrijblijvend zal zijn. Eerder stapte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen naar de rechter. De VP-Huisartsen is een kleinere vereniging... en heeft een kort geding aangespannen tegen de vier grote zorgverzekeraars... vanwege die verplichte aansluiting bij het EPD. Gemeenten moeten rond de jaarwisseling vrijwilligers inzetten om vuurwerkslachtoffers te voorkomen. De vrijwilligers zouden hun buurt in de gaten moeten houden en de politie moeten waarschuwen als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. Dat staat in een advies van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, waar Pieter van Vollenhoven de voorzitter van is. De vier grootste gemeenten hadden om het advies gevraagd. In het rapport staat ook dat harder moet worden opgetreden tegen het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk. En tegen mensen die vuurwerk in brievenbussen gooien of het te vroeg afsteken. In de Syrische stad al-Zoer zitten tienduizenden mensen onder wie veel gewonden afgesloten van de buitenwereld. Dat meldt artsen zonder grenzen. Volgens de hulporganisatie is er in de stad, in het oosten van het land, maar één geïmproviseerd ziekenhuis voor alle gewonden. De vier dokters die er werken zouden uitgeput zijn en er al een half jaar slachtoffers voor zorgen. Voor hulpverleners is het vrijwel onmogelijk om medische voorraden naar het ziekenhuis te brengen. Door bombardementen en sluipschutters is het ook moeilijk om patiënten uit het gebied in Syrië te evacueren. Curaçao heeft een overgangsregering. De coalitiepartijen Pueblo Soberano, Pais en PNP en het onafhankelijk statenlid Glenn Sulvaran hebben in Willemstad een akkoord ondertekend. De namen van de nieuwe premier en de ministers worden later bekend. De overgangsregering moet de meest urgente problemen van het eiland aanpakken. Er moet fors worden bezuinigd. Curaçao staat onder financiële curatelen van Nederland. Chemiebedrijf Abengoa Bioenergy in Rotterdam gaat vrijwillig dicht omdat de brandblussystemen niet op orde zijn. Bronnen melden aan RTV Rijnmond dat het bedrijf op korte termijn drie maanden sluit om de grootste problemen te verhelpen. Vorige week was er bij Abengoa een controle. Daar bleek onder meer uit dat de brandblussystemen niet gecertificeerd zijn. Andere veiligheidsproblemen die twee jaar geleden al waren aangekaart... zouden ook niet zijn opgelost. In juli kwam tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam in opspraak... vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Onder meer de brandblus en koelvoorzieningen op het terrein van Otfiel werkten niet goed. Sinds eind juli ligt dat bedrijf voor een groot deel stil. In New York is een groot benefietconcert gehouden... voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. 12-12-12, de concert voor Sandy Relief... was in bijna 2 miljard huiskamers rechtstreeks te zien... via tv, radio en internet. Onder andere de Rolling Stones, Bon Jovi, Alicia Keys, Eric Clapton... Kanye West en Bruce Springsteen traden op in Madison Square Gardens. En er was ook een speciale optreden van Nirvana. De bandleden hadden niet meer samengespeeld... sinds de zelfmoord van Kurt Cobain in 1994. En voor de gelegenheid traden ze op met Paul McCartney. Door Sandy richtte twee maanden geleden veel schade aan... in de staten New York en New Jersey. In totaal kwamen 120 mensen door het natuurgeweld om het leven. Het 24ste grootdicté der Nederlandse Taal is gewonnen door de Vlaming Edward van Hoven. Hij maakte slechts drie fouten in de tekst. Dit jaar geschreven en voorgelezen door schrijver Adriaan van Dis. De 59 deelnemers maakten gemiddeld 29 fouten. Beste van de prominente was NOS journaallezer Herman van der Zand. Ja had 17 fout. Het weer nog. In het noorden nog wat motsneeuw. Verder vandaag droog en ook zon. En middagtemperaturen rond het vriespunt. Vanavond van het zuiden uit winterse neerslag, mogelijk met ijzel. Morgen regen en temperaturen enkele graden boven nul. In het weekend wisselvallig met van tijd tot uit regen en temperaturen ruim boven het vriespunt. Aanweer bij verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. Er staan er 45 files, 175 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Met wel veel vertraging op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Knoop het Zonzeel en Randweg dordrecht 12 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk. 6 kilometer file. De linker rijstrook is daar afgesloten. En nog een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn... bij de Alfred Hoenderlo, 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus... en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Verdienen jouw werknemers ook een pluim? Dat is zo geregeld! De pluim is het ideale cadeau voor Kerst en wordt supersnel bezorgd. Dus bestel nu op pluimen.nl. Waar moet u in het nieuwe jaar heen met uw geld? Als uw beleggingen in een achtbaan zitten? Laat uw geld beleggen door Alex. Elke dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u. En als de beurs tegenzit, stappen we even uit aandelen. Met als gevolg een rendement om trots op te zijn. Alex, resultaatgeld.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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geldt.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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het MBO kan wel een oppepper gebruiken. Minister Bussemaker van Onderwijs komt zo vertellen... hoe ze het beroepsonderwijs beter gaat maken. En u hoort hoe het gaat met uh, de walvis die bij Tessel is vastgelopen. En in Brussel gaan de Europese regeringsleiders... proberen het samenwerkingsoverleg vlot te trekken. Dat is volgens premier Rutte niet zo eenvoudig. Er moet nu heel veel gebeuren om onder die hele dunne ijslaag... ervoor te zorgen dat die eurozone sterk komt te staan. In ieder geval is er al wel iets over de banken afgesproken. Zo is dat. Er komt een toezichthouder op de Europese bankensector. Dit hebben de ministers van Financiën vannacht afgesproken. 14 uur is er gepraat over dit plan. En dat kwam vooral omdat Frankrijk en Duitsland het weer eens niet eens werden. Nu ligt er een compromis, vertelt correspondent Thijs Sadé. Duitsland heeft uh, meer zijn zin gekregen. Alleen dus de grote 200 systeembanken onder toezicht... Frankrijk heeft ook wel weer een beetje zijn zin gekregen, want de toezichthouder, de Europese Centrale Bank, krijgt ook het recht om in te grijpen bij kleinere banken als daar wat mis dreigt te gaan. Maar je moet dat zo zien, dat laatste verhaal, dat is een iets minder dwingend toezicht. Over de toekomst van Europa praten we met Bas Eickhout, hij is Europarlementariër voor GroenLinks. Meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u ervan, van dat compromis over de banken? Het uh, is weer eens een typisch uh, Europees compromis, dus uh, ze konden er niet helemaal uh, over uitkomen. En dan ga je dus met een compromis werken. Ik vind het, uh, ja, het is een net niet... Net nou, niet waarom net niet, meneer Eickhout? Wat, wat mist u in dit, uh, dit akkoord? Nou, het, is, het is gewoon nog geen echte bankenunie die we, die, we, die we hier uh, voor elkaar zouden willen krijgen. He, ten eerste, inderdaad, alle banken moeten eronder vallen. Dus ook de kleinere banken. Want we hebben gezien in de eurocrisis, uh, kleinere banken in Spanje als Bankia... die hebben ervoor gezorgd dat de grote banken gingen wankelen... en daarmee eigenlijk de hele eurozone ging wankelen. Dus je kan gewoon geen, geen goede grens trekken. En dat wordt nu op 30 miljard gedaan, maar wat is dat voor een grens? Ja, maar goed... De toezichthouder krijgt ook het recht in te grijpen bij kleinere banken... als daar wat mis dreigt te gaan. Ja, maar hoe gaan we dat controleren? Want dan zijn we toch weer afhankelijk van de nationale toezichthouder. Uh, die heeft ja net laten zien in deze crisis dat hij niet altijd daar een uh, ja, goed oogje op heeft. En hoe moet je vanuit Frankvoort, want daar zit dan de toezichthouder... hoe moet die gaan beoordelen dat er toch inderdaad een kleine bank is... die ergens in een Europees land aan het wankelen is. Dat is zo moeilijk te beoordelen. Plus, wanneer mag je dus inderdaad echt gaan ingrijpen? Zoals uw correspondent al zei, ja, dat is eigenlijk helemaal niet dwingend. Dus dat, dat wederom, het is, het is net niet. Net niet? Dat kan Europa natuurlijk ook niet gebruiken als het gaat over macht, meer macht voor Brussel. In hoeverre is dat nog heel ver weg, want je zult dat ook met z'n allen moeten doen. Ja, het is weer verder weggeraakt. Het is weer verder weggeraakt. Waarom? Uh, nou ja, wat we zagen in juni, toen was de crisis heel actueel, dus iedereen was in paniek. Uh, wat je toen zag is van, we moeten een verdere economische integratie, we moeten een bankenunie, maar we moeten ook naar een economische unie. Nou, toen is Van Rompuy met een plan gestuurd van, schrijf nu eens een blauwdruk, hè? schrijf eens op hoe dat nou echt zou moeten. Vervolgens is de druk weer wat minder geworden, rentepercentage van Italië en Spanje zakte wat weg. Uh, regeringsleiders gingen wat achteroverleunen, toen kreeg je het verhaal, nou het moet vooral goed gebeuren. Hè? Kwaliteit en niet te snel. Nou vervolgens wat zie je eigenlijk hebben we het nu alleen nog maar over een bankentoezichthouder. Terwijl in juni hadden we het niet alleen over een bankentoezichthouder... voor de bankenunie, we hadden het ook nog over een gezamenlijk resolutiefonds... depositogarantiestelsel, allemaal moeilijke termen... maar dat gaf aan die bankenunie veel completer. Maar waar is nu het verhaal van de economische unie gebleven? Of de democratische unie? Ja, die verhalen zijn over de eh, in de loop der tijd steeds kleiner geworden... in die rapporten van Van Rompuy. Omdat de regeringsleiders toch dat weer lastig vinden... en het toch weer liever wat vooruitschuiven. Maar meneer Eickhout, is het niet zo dat langzaamaan toch wel toegewerkt wordt naar het overdragen van meer bevoegdheden aan Europa. Al is het dan stapje voor stapje, maar toch? Jawel, dat gebeurt wel, maar dat is eigenlijk nou net het probleem... waarom ik een hele hoop chagrijn van mensen uh, heel goed kan begrijpen. Die mensen hebben allemaal het gevoel, we worden erin gerommeld. Telkens wordt er gezegd, nee, dit, dit, dit is niet naar een economische politieke unie, maar hier weer een klein stapje. En dan over een half jaar, dit is gewoon een tussentop. Uh, we gaan nu allemaal weer praten over de toekomst, er zullen wat stapjes gezet worden, maar u heeft gelijk, we gaan steeds meer naar die politieke unie. Maar tot nu toe durven de regeringsleiders niet die vergezichten neer te zetten. De heer Rutte doet alsof vergezichten niets met de eurocrisis te maken hebben. Waardoor de mensen het gevoel hebben, zie je, we worden er telkens stapje voor stapje ingerommeld. Ja. Dat creëert alleen maar verdere euro Goed. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Bijna een kwart over acht. De instrumentenmakersopleiding in Leiden... kan een centrum voor innovatief vakmanschap worden. Als de minister dat wil, Marco romy Visser. Is ja? de spanning daar te snijden? De spanning is hier om te snijden. Ze willen het ontzettend graag. Maar dan eerst maar eens eventjes die vraag van: wat doen ze hier nou eigenlijk, de Leidse Instrumentmakerschool? En als de mensen vertellen mij hier dat horen... dan hoor je veel vaak de reactie, oh, ik hou ook van muziek. Maar ja, dat doen ze hier dus niet. Ze maken hier geen muziekinstrumenten. Lars, waar ben jij mee bezig? Ik zit nu in het vierde jaar en ik ben nu bezig met een meetinstrument... ontwikkelen in samenwerking met TNO. Om daar een uh, instrument te maken waar er een satelliet op, op, op komt te staan... Waarmee we het zwaartepunt kunnen berekenen. En dat kunnen we in een raket uh, kunnen we dat uh, doen. En daardoor kunnen we uh, brandstof versparen. Want normaal als het zwaartepunt uit het midden ligt, moeten we veel meer brandstof in de raket meenemen. Dus dat scheelt heel veel geld. Dus er zitten veel belangen bij. Bij ja. NASA en TNO. Rocket science. Ja, zeker. Ongelooflijk. Koenraad, wat doe jij? Wij uh, ontwikkelen een apparaat waarmee je tentharingen, maar ook weidepalen, automatisch de grond in kan drijven. Een automatische hamer. Een automatische hamer inderdaad. <hijen> Klinkt heel interessant. Nou, dat doen ze dus bijvoorbeeld hier in Leiden. Nou, wij zijn benieuwd. Want vanmiddag wijst minister Jet Bussemaker vier scholen aan die zich dus in het vervolg Centrum voor Innovatief vakmanschap mogen noemen. En daar hangt een uh, fijn prijskaartje aan. De scholen krijgen dan 8 miljoen euro. Mevrouw Bussenmaker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En zit uh, de Leidse School erbij? <laughs> ja, dat zou je wel willen weten. Ja. Dat wil ik ook graag uh, weten, maar dat ga ik. Vast vanmiddag bekendmaken. Nee, jammer nou. er, zijn, uh, ja, er zijn over uh, heel Nederland veel voorstellen ingediend, regionaal. Dus scholen die samenwerken met het bedrijfsleven. En die zeggen wij gaan mensen opleiden voor technische beroepen, beroepen van de ja. En uh, wie dat zijn uh, dat is geselecteerd door een commissie die dat beter weet dan ik. Hm. En dat gaan we vanmiddag vertellen. Ja, willen het geheim maar om mevrouw maken want u maakt er echt een feestje van. Terecht, is dit een feestje voor het onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs? Nou, zeker voor het uh, mbo, uh, waar uh, we ontzettend uh, behoefte hebben aan uh, goed technisch opgeleid personeel. Uh, waar overigens ook al veel gebeurt, maar ook nog veel nodig is. En uh, dit is een heel mooi onderdeel daarvan, omdat het ook samen wordt gedaan... Met de overheid, met de scholen en met het bedrijfsleven. Zodat we de technici van de toekomst kunnen opleiden. En dat sluit ook aan bij de sectoren waar we in Nederland in willen investeren. Denk aan high tech, denk aan chemie... Denk aan uh, instrumenten die gemaakt uh, moeten worden voor meetkundigen en andere technische beroepen. Nou, allemaal zeer dringend uh, noodzakelijk om het goed te doen, om het uh, toekomstgericht te doen en uh, nou ja, om het uh, samen te doen. Ja, daar hoorde ik u toch voorzichtig een tipje van de sluier oplichten. Hm. Volgens mij. Nee hoor. Niet? Nee hoor. Oh. Ik... Nee, nee nee nee nee daar moet u niks. Ik neem maar een paar voorbeelden uit de sectoren oh, okay. waarvan we zeggen Daar moet bedrijfsleven en onderwijs samen optrekken. Oké. Okay. En daar mag geen enkele verwachting gekoppeld worden. <laughs> uh, waar moet de opleiding aan voldoen om in aanmerking te komen? Nou, ze moeten uh, vooral hebben laten zien dat ze kwalitatief goed onderwijs uh, geven. Uh, dat ze ook samen optrekken met het uh, bedrijfsleven, dat ze aantrekkelijk zijn en dat ze ook uh, de koppeling, wat ik al zei, met de nationale topsectoren hebben. Ja. Ja. Maar dat klinkt een beetje, mevrouw Bussenmaker, alsof ze tot nu wat aan het aanmodderen waren. Nee, maar wat wel heel belangrijk is... Kijk, het onderwijs, uh, ook het mbo-onderwijs in Nederland is goed. Maar het is wel heel belangrijk, met name op regionaal niveau... om een heel directe contact met het bedrijfsleven te hebben. Want dan kunnen uh, studenten en leerlingen van het mbo... eigenlijk naadloos over naar de bedrijven. En om daar ook echt... Uh, de focus op te krijgen, is die samenwerking belangrijk. En we doen het overigens ook met andere beleidsonderdelen. Uh, uh, we gaan ook wat met een technische term kwalificatiestructuur heet eenvoudig gaan maken. Dat er nu heel veel ingewikkelde dingen op papier staan waar uh, de opleiding aan moeten voldoen. En wij zeggen het moet vooral veel praktischer gericht uh, worden. Goed vakmanschap en uh, ook flexibeler met oog op de toekomst. Ja, dus Allemaal dingen ja. die daarbij horen bij dat vakmanschap van het. Ja, hartelijk dank. We gaan weer terug naar Leiden, dus u blijft bij uw standpunt. Ja, ja ik blijf bij mijn standpunt, maar u mag mij vanmiddag bellen, dan weet ik meer. Ja, nou, gaan we kijk doen. Gaan we. Nou, uh, Mark Robin, we hebben het geprobeerd. Ik merk toch ja. misschien een klein tipje van de sluier, wat denken jullie? Nou, Voelde als het ik goed? de minister zo hoor, ja, ik kijk even naar de directeur. Als, als we de minister zo horen, dan denk ik, nou... Dat wordt nog spannend, ja. U denkt het wordt spannend? Ja, ze wilden er nog niets van zeggen. Dus dat, uh, ja, we houden de spanning er nog even in. We houden de spanning erin, maar we gaan ondertussen even kijken. Want ik zit hier nog steeds met Lars en Koenraad. De minister had het over de verbinding tussen opleiding en bedrijfsleven. Hè? Dat, dat, dat dat dus goed dicht bij elkaar moet zitten. Nou, uh, Lars, vertel eens. Jij bent met die raketten bezig, hè? met die satellieten die gelanceerd moeten worden. Hoe zijn jouw contacten met het bedrijfsleven? Uh, nou, we zijn vanaf het tweede jaar lopen we al stages bij bedrijven. Dus Welke we, bijvoorbeeld? Uh, ik heb zelf bij het Erasmus en TU Delft uh, heb ik stage gelopen. Dus je krijg je al een heel goed beeld van hoe het bedrijfsleven in elkaar zit... en hoe de ja. mensen in elkaar zitten. Ja, dus dat gebeurt, dat zit in jouw opleiding ja. hier? Het zit in mijn opleiding, ja. Ja, ja. En jij, Coenraads? Uh, nou, het contact met het bedrijfsleven. Het is meestal wel goed. Uh, de LIS heeft ook gewoon heel veel relaties lopen met... Ja, je de zegt de LIS, dat is de Leidse instrument. Ja, Leidse instrument, is ik instrument, ja. Maar bijvoorbeeld, we werken ook veel samen met de universiteit. Veel ja. studenten lopen, stage bij de universiteit. Ik heb zelf bij de Marine en de Shell gewerkt. Kijk. Het zijn hele leuke bedrijven. En je moet altijd wel zelf een beetje moeite doen... wil je een leuk bedrijf vinden. Ja. Maar het, het is uiteindelijk het is ook zo leuk als je het zelf maakt. Dus ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook de essentie van, van de opleiding. Dat je zelf dingen hier leert maken en in de praktijk werkt, meneer de directeur. Ja, dat is het mooie van deze opleiding. Ze realiseren echte producten waar mensen profijt van hebben. Ja. Eh, die ook daadwerkelijk, vooral in de, in de hogere leerjaren... het derde en het vierde jaar maken ze dingen die, die het bedrijfsleven ook echt nodig heeft. En, en de wetenschap. Ja. En dat is ook de bakermat van de school, die is ontstaan in de wetenschap. Inmiddels bijna 112 jaar geleden. Ja, een opleiding van 112 jaar oud, nog steeds middenin... en nu dus een goede kans hebben voor dat predicaat Centrum voor Innovatief Vakmanschap. En nogmaals, hoe ver het hier gaat... Hier in Leiden. Kan je zien aan de kerstboom die hier in de hal staat. Want daar hangen kerstballen in. die de leerlingen zelf hebben gemaakt. Heb jij er ook een gemaakt? Ja, ik heb er een paar jaar geleden heb ik er een paar gemaakt. Is het en... moeilijk? Uh, het is in het begin best wel moeilijk. ja. Ik heb er een, paar, ik heb er een, stuk, of een stuk of 200 in een glasbak moeten gooien. voordat ja. ze goed waren. Zo is dat. Ja. Een echt ambacht is dat. Ja, echt ambacht. En wij nog op school. Ook nog optiek doen we ook nog met de hand. Dat is ook een heel op school. Ik zou zeggen, gauw weer aan het werk. En bedankt. Ja, graag gedaan. Tot later. Goed uit Leiden. En straks hopen we te horen of de gestrande bultrug, de walvis, nog leeft. Natuurcentrum Ecomare is op weg naar de razende bol. Eerst de verkeersinformatie, John Bakker. 48 files, 190 kilometer bij elkaar. Zelfs ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. En een paar opvallende op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn wel weer open. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht inmiddels 15 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk 9 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het CDA begint vanochtend een site waarop verontruste ouders melding kunnen maken van koffieshops in de buurt van de school van hun kinderen. De partij doet dat omdat het kabinet geen minimale afstand tussen school en koffieshop verplicht stelt. Minister opstelter van Veiligheid en Justitie wil dat niet meer opleggen... en hoopt in overleg met gemeenten tot na nadere, betere resultaten te komen. Tweede Kamerlid voor het CDA, Peter Oskam, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet niets in dat overleg? Nou, uh, kijk, het kan goed uitpakken. Je ziet in Amsterdam dat de burgemeester Van der Laan het wel goed heeft opgepakt... maar uh, in heel veel gemeentes wordt het gewoon niet opgepakt... En opstelt heeft aan de Kamer toegezegd in het verleden dat hij dat uh, zou doen. En nu in het nieuwe kabinet met de Partij van de Arbeid uh, heeft hij het helemaal losgelaten. Dat vinden wij wel een zorgelijke ontwikkeling. Hmm. Want wa, wat, wat, wat, waar zijn uw zorgen op gebaseerd? Nou, er zijn toch in Nederland een aantal coffeeshops die uh, vlakbij scholen zijn. Waarbij het voor kinderen heel uitdagend is om, als je naar buiten gaat in de pauze, om misschien toch even langs de koffieshop te lopen. Uh -huh. um, dus ja, wij vinden gewoon dat die koffieshops ver uit de buurt bij kinderen moeten blijven. Ja, begrijp ik. Maar, maar ik, ik vraag waarop u uw zorg baseert. Heeft u concrete cijfers over hoeveel uh, jongeren er high op school zitten? Nou, dat hebben we niet. Dat is natuurlijk ook een taak van de ouders en een taak van nou, de kinderen. Nou, nee, wacht even. Als, als u zich zorgen maakt, dan heeft u daar redenen voor, toch? Nee, zeker. Kijk wij vinden wij vinden dat het een soort van reclame is als een koffieshop vlak in de buurt van een school is. Uh, de verleiding om daar dan eens uh, een keer te gaan experimenteren om te kijken, die is, uh, is groter dan dat die koffieshop uh, ergens aan de andere kant van de stad is. Dus wij vinden daarom dat het gewoon, uh, dat daar een bepaalde afstand tussen uh, moet zitten. Er zijn natuurlijk ook andere alternatieven. Ik heb uh, gesproken met burgemeester Abu Dhabib in uh, Rotterdam. En die heeft gezegd, van, nou, ik, ik vind het lastig om die scholen allemaal te sluiten. Ik vind het wel uh, iets om bijvoorbeeld uh, de openingstijden aan te passen. Dus dat de openingstijden van de koffieshop niet uh, parallel lopen met de openingstijden van de school. En dat kan bijvoorbeeld ook goed werken. Ja, maar dan zegt u dus, uh, effectief gericht beleid voeren door een gemeente, dat, dat helpt. Maar is dat dan ook niet beter dan dat je, uh, je gaat druk maken over de, afstand, de minimale afstand tussen school en koffieshop? Een hulpmiddel. Ik vind, uh, ik vind het voorstel van, uh, van vind ik ook heel goed. Dus uh, de bedoeling van deze website is dat mensen gaan reageren en dat we met elkaar tot uh, goede ideeën komen. Ja, maar die goede ideeën ontstaan toch al zo langzaamaan? Zoals gisteren. Amsterdam heeft een, een striks koffieshopbeleid gepresenteerd. Ze voeren een uh, bloverbod in op scholen. Uh, er komen campagnes voor de jeugd. Het afstandscriterium dat dat van 250 op, meter. Maar dat is een beetje de omgekeerde wereld. Een bloverbod is er eigenlijk al. Dus zij voeren dat in. Maar uh, eigenlijk mag je helemaal niet blouwen. Dus, uh, nee, maar goed, laat staan op ja, dat, dat snap ik wel hoor, maar je kan daar opnieuw aandacht voor vragen en, en dat handhaven. Wat ik ja, eigenlijk aan wil geven is dat er dus uh, allerlei initiatieven uh, gaande zijn. En uh, ja, ik vraag me af wat uw website dan bijdraagt. Nou, dat is uh, met, met name om te, of, uh, te inventariseren hoe mensen erover uh, denken. Wij krijgen veel klachten van, uh, van CDA-leden, van ouders, die zich zorgen maken over het feit dat het nu wordt vrijgelaten. Ja. Dat is de reden dat we die uh, website hebben gelanceerd. Dus het gaat u niet zozeer over die koffieshop in de buurt van de school... maar u wilt ook ideeën van ouders? Nou, allebei. Kijk, we, wij vinden dus, uh, uh, het een onzalig plan om koffieshops in de buurt van uh, scholen te hebben. Nou, ik ben heel blij met het uh, initiatief van Van der Laan. Overigens vinden we van de rest van zijn drugsbeleid, vinden wij dat het uh, toch te uitnodigend is voor, uh, voor uh, toeristen. Dus dat vinden we niet goed. Maar uh, op dit uh, punt uh, scoort hij uh, wel. Tweede Kamerlid voor het CDA, Peter Oskam, dank u wel. Goedemorgen. Dan naar premier Rutte, want die is het eens met de Franse president Hollande. dat de ergste crisis in de eurozone achter ons ligt. Maandag zei Hollande dat de hulp die geboden is aan landen als Griekenland en Spanje. en de hervormingen die zijn doorgevoerd, de crisis in de eurozone hebben afgewend. Dat was een opvallende uitspraak die ten sprake kwam tijdens het bezoek dat premier Rutte gisteravond bracht aan Parijs. Al bij de aankomst in het hof van het presidentiële elysée paleis komt Hollande premier Rutte tegemoet. En ook binnen tijdens de persconferentie voeren de beleefdheden de boventoon. Meneer de voorzitter, ik ben blij om voor de eerste keer van mijn electie Mark Rutte, premier minister des Pays-Bas. Voor het eerst sinds mijn aantreden mag ik Mark Rutte verwelkomen op het elysée paleis Zegt Hollande. hartelijk woorden, maar het zijn zijn woorden eerder die week die tijdens de persconferentie nog nagaalmen. Monsieur le Président, vous avez dit que la crise de la zone euro est derrière nous. De Franse president heeft tot twee maal toegezegd dat de crisis in de eurozone achter ons ligt. Hoe bedoelt u dat, met nog dagelijks berichten over bezuinigingen en ontslagen? La crise de la zone euro au sens de la de van de eurozone, deze crisis is ons. Maar de crisis elle is niet voorbij. Hollande maakt onderscheid tussen twee crises. De eerste was het gevaar dat de eurozone uit elkaar dreigde te spatten. Dat gevaar is afgewend, denkt de president, met hulp aan Griekenland en Spanje en de hervormingen in Italië. Maar dat betekent niet dat de economische crisis voorbij is. De crisis die iedereen in de portemonnee voelt. En met die analyse, daar kon premier Rutte het alleen maar eens mee zijn. Dus in al die toppen in de afgelopen twee jaar... hebben we stap voor stap bereikt wat we moesten bereiken. Maar inderdaad, we zijn er nog niet. Uh, want nu is het zaak, dat het bestendigt dat Griekenland ook echt... weer zelf op enig moment naar de waard kan. Uh, we hebben nog zaken te doen bij de banken. Maar de directe crisis die ertoe dreigde dat de integriteit, de integrity... het samenstel van de eurozone uit elkaar zou vallen... Die hebben we met elkaar effectief bestreden. En er moet nu heel veel gebeuren om onder die hele dunne ijslaag... ervoor te zorgen dat die eurozone sterk komt te staan. En daar gaan we onder andere de komende twee dagen weer hard aan werken... op het terrein van de banken toezicht. En over dat specifieke onderwerp, het toezicht op de banken... daar ziet Rutte wel degelijk mogelijkheden om samen op te trekken met de Fransen... Het lijkt er dus op alsof de liberale premier en de socialistische president het steeds beter met elkaar kunnen vinden. Uh, Nederland uh, en Frankrijk hebben veel gemeenschappelijke opvattingen. Uh, waar het gaat om de veiligheid in Europa, de buitengrenzen, migratie. Maar bijvoorbeeld ook een onderwerp wat morgen en overmorgen op de agenda staat, de banken. Eh, ook daar trekken we echt verzamelijk op. Op welk vlak kunt u het vinden als het gaat om het bankentoezicht? Kijk, wij zijn allebei landen die vinden dat als je besluit om de band door te snijden, en die moeten we doorsnijden tussen landen en banken, omdat uiteindelijk beide last hebben van die sterke verwevenheid... dan moet je dat eigenlijk voor zoveel mogelijk banken doen. Het zal onvermijdelijk zijn dat er de komende dagen een compromis over wordt gesloten... omdat andere landen, onder andere Duitsland, er anders over denken. Maar Frankrijk en Nederland hebben gezegd... oké, dan zijn we ook wel bereid een compromis te sluiten. Dat moet in Europa af en toe. Maar het lange termijn doel blijft wel dat zoveel mogelijk... zo niet alle banken uiteindelijk onder het Europese toezicht vallen. Dat zei premier Rutte. Van Jutte, Rutte. Waar <laughs> dat vandaan kwam, weet ik niet. Een verslag van correspondent Ronlinker in Parijs was het. En wij zijn aan het bellen met Ecomare. Die zijn onderweg naar de, de zandplaat. waar de bultrug nog steeds vast ligt. De walvis. En we hopen ze te bereiken zodra ze er zijn, want dan weten we meer.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 Daarmee kunt u bij alle tankstations in Nederland tanken. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof.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 EU-akkoord over toezichthouder op bankensector. En vrijwilligers moeten vuurwerkslachtoffers voorkomen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er komt een toezichthouder op de Europese banken. Dat hebben de ministers van Financiën vannacht met elkaar afgesproken. Bijna 200 grote banken komen onder toezicht te staan. Dat zijn banken die ieder meer dan 30 miljard euro op de balans bestaan. Er zitten volgens correspondent Tijns HD ook Nederlandse banken bij. Die grote 200 banken, eh, daartoe behoren bijvoorbeeld de ING... Rabobank, ABN Amro en de SNS Nou, Dit alles is allemaal dus bedoeld om banken in Europa die te grote risico's nemen. Eh, om die banken eerder op het matje te kunnen roepen. Vrijwilligers in de wijk moeten voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers vallen. Dat staat in een advies van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie... waar Pieter van Vollehoven voorzitter van is. De vrijwilligers zouden hun buurt in de gaten moeten houden... en de politie moeten waarschuwen als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. De vier grootste gemeenten hadden de Stichting van Van Vollehoven om advies gevraagd. Op Curaçao is een akkoord ondertekend voor een overgangsregering. De coalitiepartijen Pueblo Soberano, País, PNP en het onafhankelijk statenlid Gwens Souveran doen er aan mee. En de namen van de nieuwe premier en de ministers worden later bekend. De overgangsregering moet de meest urgente problemen van Curaçao aanpakken. Er moet fors worden bezuinigd. Curaçao staat onder financiële curatelen van Nederland. Flinke kritiek van de Landelijke Huisartsenvereniging... op het elektronisch patiëntendossier. Huisartsen moeten van zorgverzekeraars verplicht aan dat patiëntendossier meewerken... en die verplichting willen ze niet. Ze willen er zelf voor kunnen kiezen, zegt de vereniging. Fundamentele bezwaren zijn er bij een aantal leden zeker. Die, die heb ik ook gehoord in mijn ledenvergadering. Omdat men denkt van ja, wij willen eerst vertrouwen hebben... Wij willen weten welke informatie waar wanneer terechtkomt. Daar willen we ook zeggenschap over hebben samen met de patiënt. Dus ga geen suggestie over verplichtstelling wekken. Het CDA start een drugsmeldpunt. Ouders van schoolgaande kinderen kunnen daar melding maken van drugsgebruik en verkoop in de buurt van een school. CDA doet dat omdat het kabinet geen minimale afstand tussen school en koffieshop meer verplicht stelt. Onder het vorige kabinet mochten binnen een straal van 250 meter rond de school geen koffieshop staan. En het CDA vereist dat gemeenten drugsgebruik rond de school nu niet hard genoeg zullen aanpakken. Bij een woningbrand in de Groningse plaats Muntendam is vannacht iemand om het leven gekomen. De brandweer vermoedde al dat er tijdens de brand nog iemand in het huis was. Maar ze konden hem niet meer redden. Toen de eerste tankauto's te plaatsen kwam bleek dat de woning volledig uitslaan was. En uh, konden de mannen uh, niet meer naar binnen toe voor een uh, eventuele redding binnenin. En hebben ze de zaak van buitenaf onder controle moeten brengen. En later uh, helaas uh, geconstateerd dat de persoon nog in aanwezig was in de woning. En er was een groot binnenfietconcert vannacht... voor de slachtoffers van orkaan Sandy in Madison Square Garden in New York... traden grote namen op, zoals de Rolling Stones... Bruce Springsteen, Coldplay en Alicia Keys. Volgens komiek Chris Rock is er enorm veel geld binnengekomen. By the way, we hebben zo veel geld money tonight: shit is over. We hebben alles Het eindbedrag is nog niet precies bekend, dat hoort u later. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het noordoosten valt lokaal nog wat lichte sneeuw. In de rest van het land is het droog. Het vriest vrijwel overal licht, alleen op de wadden is de temperatuur net boven nul. De sneeuw in het noordoosten trekt langzaam weg en de rest van de dag is het overal droog met af en toe zon. Het zuidwesten van het land mag op de meeste zon rekenen. Er waait een koude zuidoostenwind en de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en in de avond en nacht kan wat lichte neerslag vallen. De neerslag begint als motsneeuw maar wordt op steeds meer plekken vloeibaar. Doordat de neerslag op een bevroren ondergrond valt is er vanavond en vannacht een grote kans op gladde wegen. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Er waait een stevige zuidoostenwind en de temperatuur loopt morgen in het zuiden en westen op naar een graad of 7. In het noordoosten blijft het kwik hangen rond 3 graden. Zaterdag is het bewolkt en kan er een klein beetje regen vallen. Het wordt gemiddeld 8 graden. Zondag wordt een regenachtige dag met opnieuw een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. Er staan er 50 files, zo'n 200 kilometer bij elkaar. Zelfs iets minder dan gebruikelijk. Wel een paar opvallende. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, bij Knoop het Maardenberg. Drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Breda-Noord en Randweg-Dordrecht. 16 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Door die file loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht...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 Lees nu 8 nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. Goedemorgen, het is 9 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Natuurcentrum Ecomare heeft gisteren de hele dag geprobeerd een bultrug te redden. De walvis strandde op het onbewoonde eilandje De Razende Bol, dat is vlakbij Tessel. poging mislukte en dan zag het er niet meer goed uit voor de walvis. Reddingswijkers zijn nu in een bootje bij die bultrug om te kijken hoe het ermee is. Pierre Bonnet van Ecomare is daar in de buurt. Meneer Bonnet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u zicht op de ja. walvis? Ja, wij liggen er vlakbij. En? Ja, hij uh, leeft nog. Uh, hij spuit regelmatig een uh, fonteintje omhoog, zoals dat hoort bij uh, walvissen. En hij heeft een paar keer met zijn staart geflapperd, maar uh, ja, hoe zijn conditie uh, verder is, kan ik moeilijk beoordelen. We hebben hem gisteren uh, eigenlijk precies zo achtergelaten zoals we hem nu weer aantreffen. En uh, ja, nu is het de uh, zaak dat we actie gaan ondernemen... Hopen met laag water uh, uh, voldoende uh, zeg maar, uh, materiaal aangerukt te hebben. En dat we hem dan met hoog water uh, los kunnen gaan trekken. Wat... En naar diepe water kunnen uh, ja, voeren. Want meneer Bonnet, hoe komt het dat hij daar ja, in feite vast zit? Ja, dat uh, is een raadsel. Uh, Bulsdruggen zijn wel gewend om in ondiepe zee uh, goed te kunnen functioneren. En waarom die zich heeft vastgezwommen. Ja, dat kan uh, desoriëntatie zijn en hoe kom je gedesoriënteerd? Dat uh, kan geluid zijn, dat kan angst zijn van een uh, schip wat langskwam. Uh, je weet het niet. Uh, mm. Maar waar ja. hij nu zit, komt hij zonder uw hulp niet meer weg, begrijp ik? Nee, hij komt hier zonder hulp uh, niet meer weg. Hij ligt uh, echt uh, goed vast uh, en dan op de hoofdzandbank, de razende bol... Dus uh, ja, die moet wel uh, hulp krijgen om uh, naar diepe water. En ja, hij ligt op zich wel gunstig, want uh, het is een, uh, een, uh, een zandbank waar het vrij snel alweer dieper wordt. Maar ja, dan moet hij niet uh, in, de, in de ondieptes blijven, maar uh, naar het diepere deel uh, zien te gaan. En gisteren heeft hij dat niet gedaan, dus uh, ja, je weet het natuurlijk nooit. En het is moeilijk manoeuvreren met zo'n beest van uh, 25 ton. Ja. Daar kan je niet met een paar mannen aan gaan lopen schuren. De, schuren. Nou, dat uh, heeft geen zin. Wat gaat u dan wel doen? Want dan zijn we wel benieuwd. En want hij moet dus wel geduwd of getrokken worden. Ja, nou ja, uh, uh, ik denk dat het mogelijk is om het laagwater een groot net uh, achter hem langs te trekken. En uh, als het dan opkomend tijd is, uh, dan uh, met een kabel dat net, uh, waar die, uh, zeg maar, beeldzucht dan in uh, hangt. Uh, uh, zeg maar, uh, te gaan trekken, uh, met een, uh, een, een sleepboot of een, uh, ander, uh, schip wat uh, krachtig genoeg is. En dan, uh, dan uh, moest je hem naar het uh, water begeleiden met kleinere broodjes. En, en hoe lang heeft de bultrug nog, meneer Bonnet? Want het, het gaat om uh, het feit dat hij, ja, als, het, als, het, als het te lang duurt, uiteindelijk bezwijkt onder zijn eigen gewicht, hè, heb ik begrepen. Ja, als hij uh, heel erg uh, uh, zeg maar hoog komt te liggen, dan, uh, dan zakt hij door zijn eigen ribben heen, door zijn eigen gewicht. Zeg maar. ja. dus, heeft, dus er is haast geboden? Of, of? Wat zeg je? Is er haast geboden dan? Nou ja, uh, uh, haasgeboden. als zo'n beest gestrand is, dan uh, houdt hij het meestal niet lang uit. Dus ja, hoe sneller die weer in diepere water is, hoe beter maar uh, ja, dan nog. Je weet het gewoon niet. Uh, het hangt heel erg van uh, de conditie af van het beest. En misschien is hij uh, ziek, dat, uh, dat is uh, moeilijk te zeggen. We kunnen hem best in dieper water brengen. En dat hij dan alsnog uh, volgende week uh, strandt, of uh, morgen of overmorgen, uh, dat is uh, heel moeilijk te zeggen. Ja, en, maar ja, als hij het niet doet, dan weet je niks. Nee, precies. En een 12 meter lang uh, dier, dat lust natuurlijk ook nog wat. Hij heeft daar nog wel te eten? Nee, uh, hij uh, eet komt niks mier, voorbij met zwemmen? Met niks. Nee. maar hij kan, uh, hij kan heel lang uh, blijven leven op zijn vet, hoor. Dat, uh, dat is geen enkel probleem. Oké. Okay. Nou, succes. Sterkte met uw werk daar, meneer Bonnet. En ja. we horen graag als hij vlot is. Oké, okay, dan gaan we melden. Goed, dank u wel, Pierre Bonnet ja. van Ecomare. Oké. Okay. Nou, we houden u uiteraard op de hoogte als er nieuws is over de bultrug. Um, ander nieuws uit Brussel. In Brussel begint vanavond de Europese top. We hebben u inmiddels bijgepraat over uh, wat besproken is over de banken en het toezicht. Maar dan moet een nieuw Europa in de stijgers gezet worden. Dat is de bedoeling. De Belgische schrijver Geert van Istendaal zit niet echt te wachten op dat nieuwe Europa. Morgen houdt hij de Huizinga-lezing. En daarin opent hij de aanval op wat hij noemt het misdadige Brusselse regime korstel Tijns Adé sprak hem, hier deze week. Ik ben woedend omdat Europa zijn rol niet speelt. Een van de pijlers van de Europese beschaving, dan nou wel de modernste pijler, is wat ik noem de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat, kun je het ook noemen. En ik merk nu dat Europa misbruikt wordt door Europa zelf, door de commissie, door de hoogste instanties, om die sociale zekerheid te vernietigen. Uh, daar vind ik echt dat Europa zijn eigen beschaving ten gronde aan het richten is. U zegt het alsof het hier in Brussel door de Europese Commissie... met voorbedachte raden ja. wordt gedaan. Men, men baat als het ware in een atmosfeer van technocratie. Economisch neoliberalisme, zeer agressief economisch neoliberalisme. Die zegt van een crisis moet je gebruik maken om dingen door te drukken... die je nooit anders kunt doordrukken. Dat is men nu aan het doen. Het begon te rotten in de eurozone. Het begon vooral te rotten in Zuid-Europa, in Griekenland. De commissie, zegt u, heeft dat moment nu eigenlijk opgepakt, een beetje misbruikt om een, ja, zeg maar een nieuw regime op te leggen. Toen de crisis uitbarstte, niet in Europa, maar in Amerika, met onderwerp van Lehman Brothers. zijn we na Lehman Brothers, ja, maar dit kunnen we niet laten doen. Die banken zijn too big to fail. Ze zijn te groot om ze ten onder te laten gaan. Een paar jaar later zie je dat men hele volkeren ten, ten gronde richt. Die zijn dan niet too big to veel, deze volkeren? Wat is daarmee aan de hand met de Spanjaarden, met de Italianen, met de Grieken? Terwijl nu een beetje het idee leeft: die Zuid-Europeanen moeten nu weer terug in het gareel. Mm. Het komt allemaal goed op termijn. Wat onzin is, want met de neoliberale koers uh, richt je de binnenlandse consumptie ten gronde. En dat is dus een, een recept voor krimp, het is uh, sociaal misdadig. Je bent dus miljoenen mensen in de armoede aan het storten. Nou zegt de Europese Commissie, eenvoudig, er is gewoon geen alternatief. Uh, daarmee bewijst de uh, Europese Commissie dat zij een antidemocratische instantie is. Het wezen van de democratie is, er is altijd een alternatief. Het wezen van de democratie is, je hebt keuzes. Je maakt ruzie over die keuzes. Je discussieert over die keuzes. En uiteindelijk beslis je. Waarom gaat er dan behalve in Madrid en in Athene... in de rest van Europa bijna niemand de straat op? Dat heeft mij verbijsterd. En dat is een van de redenen waarom ik deze lezing, deze inhoud heb gegeven. Ik denk dat we liggen te slapen. Zodra het aankomt op beslissingen die uit Europa komen... waar dan nationale parlementen ja of nee tegen moeten zeggen... ze zeggen altijd ja... In die zin vertonen zij een treffende gelijkenis met het parlement van de DDR. Dat zei ook altijd ja en amen. Wat Europa betreft doen parlementen afstand van hun macht. Ze zeggen nooit eens nee. Ooit hebben ze parlementen uh, gemaakt omdat de koning het wel moest toestaan. Want hij had geld nodig uh, van zijn adel. En wat deed zo'n parlement? Kijken wat de koning met dat geld deed. Wel nu dat hij op wilde afschaffen... Men wil de bevoegdheden van de staten in de eurozone... over hun eigen begrotingen, de centen, afschaffen. En ja, de centen die komen van u en van mij. En wie zijn wij allemaal samen? 16 miljoen Nederlanders, 11 miljoen Belgen. Wij zijn het soevereine volk. Wij zijn de koning, eigenlijk. En wat hebben wij nog te vertellen? Via onze parlementsleden? Ik begrijp heel goed dat de publieke opinie uh, tegen Europa is... het is niet zo leuk wat van Europa komt... Je hebt er helemaal geen vat op. Het zijn oekazen van de tsaar die naar beneden komen. Uh, en uh, je parlementsleden uh, spelen hun rol niet. Doen niet wat hun huiswerk is. Dan word je als burger wel wanhopig. Was u verbaasd dat u met dit geluid uitgenodigd werd... voor deze prestigieuze huizingalezing? Uh, ik werd niet met dit geluid uitgenodigd voor de huizingalezing. Men heeft mij uitgenodigd. En dan verwacht u daarna applaus? Nee, ik verwacht helemaal niets. Nou ja, vanmiddag dan in ieder geval meer. Bij de VPRO op Radio 1 een langer gesprek met Van Eestendel. en Daarna rond vijf uur de start dus van de top, de Europese top. En dan horen we meer van correspondent Tijn Sade. Hoort zo dadelijk hoe makkelijk het is om te frauderen bij de Deutsche Bank. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Ik ben de altijd uit 48 files, zo'n 200 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Breda-Noord en Randweg-Dordrecht, 17 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En door die file loopt het ook vast op de A17... van Roosendaal naar Dordrecht... voor knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Geert Ruidenberg, 4 kilometer... Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, gisteren werden vijf medewerkers van de Duitse Bank opgepakt voor belastingfraude. Ook de financiële topman van het concern zou bij die fraude betrokken zijn. De bankmedewerkers ontdoken belasting bij de verkoop van CO2-emissierechten. Een markt waar miljarden in omgaan. Jos Kozijnsen, adviseur voor de handel in emissierechten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft de Deutsche bank verkeerd gedaan? Hoe is er gefraudeerd? Ja, nou elke keer als je een emissierecht koopt, hè, van, uh, van verkoper naar koper, zou ik maar zeggen, moet er de btw over betaald worden, over die transactie. En ik denk dat ze dat niet hebben gedaan. Aha. Ja. En meneer Kozijns, als we het dus goed begrijpen, die, die handel in die emissierechten gaat via de bank? Gaat via een bank? Nee, het is een van de handelaren in Europa. Uh, je hebt handelskantoren, je hebt uh, beurzen waarover wordt gehandeld. Maar banken, die treden daar ook in op. Het, het werkt hetzelfde als, als aandelen aankopen of ja. weer verkopen. Ja, vergelijkbaar. Ja. Ja, ja, We weten natuurlijk niet of dit nou bewust gedaan is. Zou het ook onhandigheid kunnen zijn, onwetendheid? Nou ja, ze zeggen in het nieuws dat later de belastingaangifte is gewijzigd. Dus misschien is het, is het over het hoofd gezien. Maar in de afgelopen jaren, vanaf 2009 ongeveer, uh, werd op een gegeven moment ontdekt dat er op grote schaal een uh, soort BTW-carousel... Uh, fraude was ontdekt in Europa. Wat je heel vaak ziet bij dingen die heel snel worden verhandeld. En emissierechten kunnen heel snel van, uh, van, koper naar ver van verkoper naar koper gaan. Dat is ook daar uh, ontdekt. Dus het liep al. Dus een bank had zeker moeten weten dat je dat uh, goed in de gaten moet houden. Mm -hmm. En daar ging het echt om fraude. Want je kunt je voorstellen dat uh, groen beleggen, dat zou je dit misschien kunnen noemen, dat dat belastingvrij is. Nou, dan zeg je misschien wel iets goeds, want uh, ik denk dat men in het begin heeft gedacht van ja, emissiehandel, dat is voor milieu, dus dat is allemaal goed, dat zijn goede mensen, maar uh, ook daar uh, ja, kan gefraudeerd worden. Uh, dus wat men daar had geregeld is dat je eerst de btw moet afdragen als je iets betaalt uh, aan emissierechten en daarna draagt het weer af aan de overheid. En uh, de laatste gebeurde dus niet door uh, ja, criminelen die speciaal uh, ja, in het ene land een recht kochten, het andere recht weer verkochten, wel de btw in de van de koper, maar daarna niet aan de, aan de overheid afdroeg. Uh, dat is een grote schaal gebeurd. Uh, ja, Dat is hier ook zo uh, gegaan, denk ik. Hmm. U zegt, daar gaat veel geld in om. Ik heb geen idee hoeveel, u wel? Nou, dit was een zaak over 2011 begreep ik, 2010. Uh, in het jaar is 5 miljard uh, emissierechten verhandeld. Mm -hmm. Je moet zo zien dat er 2 miljard rechten beschikbaar is voor de Europese bedrijven. Uh, dus ja, 2,5 keer gaat dat dan over uh, naar, een andere, naar een andere koper toe. En als je dan hoort dat er 300 miljoen uh, ja, btw is niet afgedragen... dan betekent dat iemand daar voortdurend heen en weer uh, heeft lopen flitsen. Ja. Wel aan de koper uh, de btw heeft gevraagd, maar niet afgedragen. Eigenlijk. Het is ook wel gevoelig voor fraude op deze manier. Of niet als er zo geschoven wordt met die rechten. Wat zeg je? De, de, het is ook wel gevoelig voor fraude op deze manier. Als er zo dus geschoven wordt met, met deze emissierechten. Ja, klopt. En daarom is ook die regelgeving veranderd in Europa. Uh, nu moet je dus eerst de btw zelf uh, betalen als uh, verkoper... En daarna uh, moeten, moeten kopen dat, uh, aan, aan uh, betalende oude mm -hmm. overheid. Dus dat is veranderd. En de Nederlandse staatssecretaris Financiën heeft destijds meteen ingegrepen. Heeft die betaling voor een BTW meteen verlegd, heet dat dan. Dus nu is dat risico niet meer aanwezig. Hm. Dat dit nu gebeurd bij de Deutsche Bank. Althans, er zijn, het gaat toch om verdenkingen natuurlijk. Dus nog niemand veroordeeld. Maar dat dat daar gebeurt, dat is toch een instituut hè? Deutsche Bank, betrouwbaar. Ja, dat, dat, is, dat is heel vreemd. En het schijnt dat er toch een, een groot aantal, uh, nou, een aantal handelaren bij betrokken is geweest die dat of een opdracht hebben gedaan van, nou, van, van witwassen bijvoorbeeld, of die dat in eigen, eigen, ja, eigen beheer hebben gedaan, dat weet niet. Dus dat is heel fijn dat het thuis gebeurt. Ja. Meneer ze hartelijk dank. U bent trouwens adviseur. Gaat u ook anders adviseren in ja. deze handel? Nou, hoe bedoel je anders adviseren? Nou ja, let op wat je doet met de btw-afdracht. Nou, wat ik vaak doe is zeggen, nou, de regels zijn verbeterd, dit komt nu niet meer voor. En het is wel belangrijk om te even te zeggen dat die handel uh, met btw-fraude was op een heel klein deel van de handel, de spothandel. De meeste handel gaat over beurzen en daar is niks meer aan de hand. Jos Kozijn, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het is acht minuten voor negen. Dat is Japan, je staat klaar, volgens mij in Leiden. In de instrumentenmakerschool. Want uh, misschien mag die opleiding zich straks wel Centrum voor Innovatief Vakmanschap gaan noemen. Dat klinkt als een leuke titel, maar er komt vooral veel geld mee. Um, hoe is de stemming inmiddels bij jou? Nou, er wordt hier heel hard gewerkt, Lara. Ja, er wordt hier heel hard gewerkt, Lara. Ik ben op de glasblazersafdeling. Ja, je mag zeggen dat dit de enige glasblazersopleiding in Nederland is waar je technisch leert glasblazen. Dus reageerbuisjes en wat ben jij nou aan het maken? Ik ben uh, nu uh, puntjes aan het trekken. Een puntje aan het trekken? Ja. Um, en dat maar, moet dan een, van een bepaalde maat zijn en zo? Ja, dat klopt. Moet allemaal heel precies zijn. Wat doe jij? Oh, die is nu heel hard aan het blazen. Lukt het? Ja, het lukt een beetje. Ik ben nu een bochtje aan het maken van 90 graden. Een bochtje van 90 graden. Je gaat er maar aan staan. En zo worden hier dus hele precieze instrumenten van glas gemaakt. En ik heb nou één zo'n instrument hier in mijn handen. Nou, er staat ook al een maatding uh, op en dan is gewoon... Oh, sorry hoor. Ja, er gaat wel eens wat missen. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, dat hoort erbij. Ik Hoor zei het vanmorgen de... ook al, ik ben nooit leren. verder gekomen dan een vogelhuisje, meneer di directeur uh, Harms. Maar er is nog hoop voor je, hè? Want bij leren hoort fouten maken. Zeg, jullie zijn kandidaat voor dat predicaat, hè? Uh, Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Professor Smit, natuurkundige. U zit ja. in het bestuur. Voorzitter van het bestuur, ja. Waarom willen jullie nou dat certificaat zo graag hebben? Want jullie zijn nu toch ook al lekker bezig? Ja, we willen meer financiële armslag krijgen. Om in eerste plaats extra mensen in dienst te kunnen nemen. Om vooral die innovatieve projecten te kunnen begeleiden. Vertel, leg dat eens uit voor de gewone mens. Er zijn een heleboel bedrijven die willen nieuwe instrumenten ontwikkelen. En daarvoor willen ze goede, jonge mensen hebben. En die willen we daar graag bij betrekken. Ja. Maar dat betekent dat er een samenwerking moet zijn tussen de bedrijven en de scholen. En dat we hier leraren vrij moeten maken, extra tijd kunnen ja. geven... om dus die interactie, die samenwerking met het bedrijfsleven op te bouwen. Omdat die innovatieve projecten een lange tijdsdoorloop hebben. Ja. En daar vraagt dus heel veel begeleiding en heel veel aandacht van de docenten. Ja. En met onze huidige staf kunnen we dat eigenlijk niet aan. Aha, u kunt het op dit moment niet aan. Het ministerie heeft het heel erg over aansluiten op het bedrijfsleven, op de praktijk. Vanmiddag maakt de minister van Onderwijs bekend of jullie wel of niet dat predicaat krijgen. Ja. Directeur Harms, wat kunnen jullie extra doen om beter aan te sluiten op die praktijk? Nou ja, wat professor Spiet al zegt is dat het uh, bedrijfsleven betrekken bij wat hier op school gebeurt, dat doen we eigenlijk al heel veel. Maar wij willen dat graag uitbreiden met innovatieve dingen. En dat, is, dat betekent dat je moet investeren. En wat zijn dan innovatieve dingen? Nou, bijvoorbeeld uh, wat erg in opkomst is in ons vak, dat is 3D-printen. He, uh, bijvoorbeeld in de, en, en met name in de medische techniek is het zo dat je uh, al body parts... Hè, dus onderdelen van je lichaam ja. uh, uit kunt printen. Een bijvoorbeeld, knie of zo. Een knie of een hersenpan. Bijvoorbeeld bij de Universiteit Maastricht... Daar wordt, uh, als mensen problemen hebben met verwerking van de hersenpan... wordt een nieuwe hersenpan van titanium aangemeten en uitgeprint. Ja, en dat is okay. de toekomst, denkt u? En dat is de toekomst. Ja, in de toekomst uh, komt misschien wel een, uh, een nier uit een printer. En wat heb je daarvoor nodig? Wat hebben jullie daar dan voor nodig om dat goed te ontwikkelen? Nou, daar hebben we vooralsnog een, uh, vooral nodig... Uh, uh, mensen uit het bedrijfsleven die zich daarmee bezighouden... met de ontwikkeling daarvan. Ja. En, en, en die dan ook hier over de vloer komen en zich ermee bemoeien. Precies, ja. dat is het idee dat dus... Dat heel, het vervloeit met elkaar. Exact, dat er dus uh, mensen uit het bedrijfsleven ja. hier cursussen gaan geven... Ja. masterclasses gaan geven om die leerlingen ja. daarbij te betrekken. Duidelijk. Nou, ik wens jullie sterkte. Vanmiddag gaan jullie het horen? Ja, uitermate spannend. En dan staat de champagne klaar? Absoluut. Goed uitleiden uit, Leiden, uit de, school, de instrumentmakerschool hier, die ja. waarschijnlijk dus dat mooie predicaat krijgt. Prachtig. Nou, blijf maar hangen, zou ik zeggen. Een drink een slokje mee. Vanmiddag. Ja. Tot straks.